Dit is onderduif Nederwind met het NOS-journaal. Schotten van Curaçao heeft het regeringsgebouw in Willemstad verlaten. Hij heeft dat naar eigen zeggen gedaan omdat hij niet wil dat er wordt gevochten. Tot zijn aanhars zei hij dat hij zich ging opmaken voor de verkiezingen van 19 oktober. Zaterdag benoemde de waarnemend gouverneur een nieuwe interimregering... maar Schotten en zijn ministers weigerden op te stappen. Het kabinet van Schotten was sinds 2 augustus demissionair. Interimpremier Betrian zegt dat zijn voorganger de juiste beslissing heeft genomen.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 De Europese golfers behouden de prestigieuze Ryder Cup. De Europese overwinning komt als een verrassing. De Amerikanen stonden na twee dagen op het punt de beker te veroveren. Maar tijdens de singles sloegen de Europeanen onverwacht terug en wonnen alsnog het toernooi. Dan het weer in het westen en noorden bewolkt en in de loop van de dag gaat regen. In het zuidoosten zijn er zonnige perioden. Het wordt een graad op 17. Dit was het NOS Show. Dit is Dennis Mooij van de AMEB. In de Randstad staan de meeste files rondom Rotterdam. Dit zijn ze van 4 kilometer of langer. De A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij 1 4. En op de A8 ten noorden van Amsterdam vanuit Zaandam. Tussen Westzaan en het knooppunt Koenplein 6 kilometer. A9 ook maar Amstelveen voor het knooppunt Raasdorp 9. En op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Voor Sliedrecht Oost 7 kilometer. Dan bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Tussen Schiedam en het plein 4. En de A29 richting Rotterdam. Daar staat voor het knooppunt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 Klassieke ruim begin van nieuwe uitzending van Stamford op zaterdag. Jorna 1984, Dayton in the Sound of Music. Een hele goede middag. Zandvoort en de regio. En ook goedemiddag naar mijn collega Albert Jan. Goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Ja, wederom van, van zonnig gasthuisplein en regenachtig ja. gasthuisplein. We hadden net ook net een buitje, maar goed, het Was de regenboog. Die moet ergens zijn. Ja, die moet dan ergens zijn. Ja, luisteraars, drie uur live vanaf het gasthuisplein op de zaterdagmiddag. Zandvoort op zaterdag. En uh, wat gaan we natuurlijk doen? We hebben een overvol programma deze keer. Want we gaan schakelen, we gaan bij interviews. Dus ik zou zeggen genoeg reden om te blijven luisteren. Uiteraard rond de klok van half. De evenementenagenda, dus houdt u pen en papier bij de hand... want er zijn weer de nodige evenementen in en om Zandvoort. Rond de klok van half drie het weerbericht van onze enige eigen Zandvoortse weerman... Lex van der Horn. En die mag al even gaan uitleggen waarom het de zon kan schijnen... en ook nog een keer kan gaan regenen. En dat allemaal om half drie. Dus Lex, de koffie staat klaar in de studio. Dan uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar Nelis. En voor de liefhebbers om kwart voor vijf het gedicht van de week. En waar kan het anders over gaan dan over de... Herfst, heel goed erop, want de herfst is begonnen. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. Rond de klok van kwart voor drie gaan we praten met Wendy Moore. Want Wendy Moore is de laatste tijd regelmatig in de krant verschenen. Want zij, dan hebben we het over de paardensport en, en de paardensport. En zij komt in een speciale groep terecht. En daar gaat ze alles over uitleggen rond de klok van kwart voor drie. Uiteraard wordt er ook gevoetbald, ja zeker. SV Zandvoort speelt vandaag thuis tegen door Vriendschap Verenigd Amsterdam. En daar is volgens aanwezig. Joop van S. Rond de klok van tien over half drie gaan we schakelen met S. Voor de eerste keer schakelen met Joop over de stand van zaken bij SV Zandvoort. Dat was gewoon tegen, tegen DVVA, hè? DVVA, ja. Door vriendschap, Verenigd Amsterdam. Het is toch wat. Uh, uiteraard, ja. Vandaag ook racegeweld uh, op het circuitpark Zandvoort. Want dit weekend wordt het Dutch Powerpack Festival verreden. En daar is voor ons aanwezig onze race reporter Willem van Densen. En daar gaan we zo meteen even mee bellen. Over een sfeerverslag van de eerste dag. Dus ja, gisteren eigenlijk. Ja, al begonnen vrijdag met testen en dergelijke. Maar vandaag en morgen dus veel racegeweld op het circuitpark Zandvoort. Nou, voor de rest nog Zandvoorts nieuws in het kort. En uh, ik kan het u alvast mededelen, luisteraars. Morgen vanaf 9 uur, we zijn zware onderhandelingen aan vooraf gegaan, live de Dutch Powerpack Festival live op ZFM Zandvoort TV. Vanaf uh, rond de klok van 9 uur morgen. Dus zet de wekker maar vast. En ik zou zeggen, veel muziek. Uiteraard, kijk je digitaal trouwens, dan ga je gewoon morgen naar... Kanaal 40 en analoog kanaal 45. Hier is El Giro. Dit is de. Niet aan beginnen. Muziek uit 1983 op de Stavos Radio. Joda, Kacha, kugu en Toesai Shai Shai. Hey. Ik gaat daadwerkelijk beginnen, het ja. uh, Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. En daarvoor is aangeschoven Willem Harder. Willem, goedemiddag in de studio. Goedemiddag Albert Jan, Welcome. goedemiddag Rob. Ik vroeg het al even aan je, heb je nog een beetje geslapen afgelopen nacht? Nou, uh, we hebben een hoop drukte natuurlijk aan de voorbereiding en alles, dus ja, ja dat gaat er hoop door je hoofd heen en uh, ja, hopen dat alles op zijn plaats valt vanmiddag natuurlijk. Hè. Uh, ja, vanaf vijf uur, maar vertel even, wat, wat, uh, wat hebben jullie al moeten doen in de aanloop naar deze eerste dag van de voorrondes? Nou, allereerst natuurlijk sponsors gezocht. Ja. Uh, uh, want we willen er toch iets meer aan besteden we hebben intussen uh, uh, de naam vastgelegd Nederlands kampioenschap, ganalenpellen die uh, alleen georganiseerd mag worden door de Vrienden van Oomstee. Oh. Zoals je weet, Vrienden van Oomstee uh, is uit het, uh, voortgekomen uit uh, Café Oomstee. Ja. En uh, ja, daar zijn we bijzonder trots op natuurlijk. En uh, omdat we natuurlijk groter willen, moesten we dit jaar natuurlijk op zoek naar sponsors. Ook ja. voor de deelnemers natuurlijk, dat we het prijzenpakket aantrekkelijker kunnen maken. Oh, en dat is allemaal gelukt? Dat is allemaal gelukt. Mede dankzij onze sponsors. Ja. Ik uh, mag er een aantal noemen van je? Ga je gang. Nou, allereerst natuurlijk Café Oomstee. Nou, waar op draai. 27 oktober de finale plaatsvindt. Ja, luisteraars schrijft u dat vast op. 27 oktober de finale van het Nederlands kampioenschap. Garnalen tellen in Café de Oomstee. Ja, inderdaad. En dan hebben we natuurlijk uh, strandpaviljoen Talassa Versa Zee. Die dit jaar uh, is opengegaan met een heel nieuw paviljoen. Waar de beide voorrondes plaatsvinden. Zoals vandaag en op 6 oktober. Ja. Dan hebben we... Centerpark Park Zandvoort. Een grote steun voor ons ook dit jaar. Wim Mendel mogen we niet vergeten met zijn Adment reclame die de media heeft benaderd. Zodat we intussen aandacht hebben gekregen van de televisie ook. Ja, En welk tv-programma gaat daar aandacht aan schenken? Afgelopen maandag was er aandacht van RTV Noord-Holland. En in de finale komt man bij het hond van de NGV komt langs. En die gaat de winnares van het eerste jaar helemaal volgen. Dat was Hans David. Oké, okay. dus dat was ontzettend leuk. En als alles goed gaat, komt vanavond ook RTV Noord-Holland erbij. Dat is niet verkeerd natuurlijk. Nee, dat is helemaal leuk. En daarbij natuurlijk ook de plaatselijke krant, de regionale krant, tot de kranten in Groningen aan toe. Die meldingen hebben gemaakt. Geweldig. Ja, dat is geweldig. En CFM natuurlijk hè. En CFM, maar we steeds aandacht van krijgen. En daar zijn we bijzonder dankbaar voor natuurlijk. Want we hopen ze allemaal te luisteren daarnaar. En we hopen ze dan ook vanavond allemaal te zien daar, natuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. Maar goed, is het vol? Het is nooit vol. Nee, het is niet vol. Nooit is nooit vol. Vol. Nee. Kijk, het gaat erom uh, dat in de voorrondes zoveel mogelijk mensen komen natuurlijk. Ja. En in de finale kunnen slechts 32 mensen komen. Dus uh, vol is het nooit tijdens de voorrondes. De inschrijving is nog mogelijk. Altijd. Ja. En uh, dat zal je altijd zien op de dag zelf. Zitten bijvoorbeeld mensen vanavond bij uh, terrassen te eten. Ja, nou, ik vind het toch leuk. Ik ga even meedoen. Ja. En dat zal vanavond ook weer gebeuren. Maar we hebben sowieso voor vandaag al 22 mensen die meedoen. Okay. Uh, buiten wat wij niet weten, maar die er toch altijd weer zijn... Dus, ik verwacht vandaag ook een man of dertig die meedoen. Oké, okay, en de, de, dit is de eerste voorronde. Er komt nog een tweede voorronde. Wanneer is die? Op zaterdag 6 oktober. Dan beginnen we ook weer om 5 uur en ook weer bij Talasse. Ja, uiteraard natuurlijk. Bedoel, dit is zo mooi verbouwd en uh, ja. dan, geweldig, toch? En uh, we zijn Huig ook bijzonder dankbaar. Trouwens de hele familie Mollena natuurlijk met heel, uh, hun inzet. Ja. En uh, Huig sponsort dan ook de ganalen. Dus uh, dat is alleen maar fantastisch. Hoor. Zeker als je ziet wat de prijs van de kanalen op dit moment is. Dan mogen we daar bijzonder blij mee zijn. <laughs> Goed, ze zijn dus duur. <laughs> ja, ze zijn echt heel erg duur. Oké. Okay. En dat is, uh, ja, er is natuurlijk nog weinig uh, stabiel weer geweest. En dan uh, uh, wordt er weinig gevangen, dus de prijs gaat omhoog. Oké. Okay. Vandaag uh, vanaf vijf uur uh, in Thalassa. Ja, uh, vijf uur is iedereen welkom. En dan uh, zal het zo tussen half zes en zes uur zal het, uh, gaan beginnen. We hebben een muzikale begeleiding vandaag. Van Gray van de Berg met uh, Haku Akkordeon. Oh, ja. ja, ontzettend leuk. Dus die komt erbij Heb Je spontaan, uh, spontaan aangeboden om te komen? Of nee, we, zo... we hebben dat gevraagd. gevraagd. Vragen. Ja, okay. en dat is ook mede dankzij onze sponsors mogelijk natuurlijk. Ja. En, uh, we hebben er natuurlijk nog veel meer. Hè, want we hebben natuurlijk uh, Catcher uit Halen. Uh, Wisker uit Halem is bij de meeste Zandvoorters wel bekend. Ja. Uit de en, uh, ja uh, We hebben Fred Spronken, taxicentrale die ons heeft gesteund. Circuitpark Zandvoort. Uh, uh, Loodgietersbedrijven Spolders. Ja, zo zijn er nog heel veel. Ja, maar, uh, ik vergeet er altijd wel weer een paar te noemen natuurlijk. Uiteraard. Maar even kijken, in drie jaar zijn dus explosief gegroeid. Ook ja. qua organisatie en qua, qua opzet. Schoudt het dan niet het gevaar in dat je elk jaar weer groter en groter wilt. En dat je dan op een gegeven moment over die bekende top heen bent? Nee, want we zijn alweer bezig met volgend jaar. Ja oké, okay. we moeten dan plan... weer, weer groter worden? Of... Nee, het moet groter worden. Toch? Ja, absoluut. Okay. Het is tenslotte het Nederlands kampioenschap. Dus dat moet gewoon groot zijn. Ja. Dat vind ik tenminste. Hè. Anders moet je het plaatselijk houden. Ja. Maar onze uitdaging ligt in het Nederlands kampioenschap. Dat ja, mensen die bekend zijn met pellen, waar dan ook Nederland daaraan meedoen. Vandaag ja. hebben vandaag ook heb ik weer contact gehad met een dame uit, helemaal uit Zoutkamp. Zoals de meesten wel weten, uh, daar ligt de ganale vloot van Nederland. Mm -hmm. En uh, ook die dame die komt weer helemaal uit Zoutkamp vandaan. En dat is helemaal in het noordelijkste puntje ja, van Groningen. Nee, ja, hoeft mij niet te vertellen. <laughs> ik ken het daar. Ja, die dame heeft al eerder meegedaan, toch? Ja, die heeft vorig jaar meegedaan, is tweede geworden. En uh, toen zei ze al tegen mij ik beloof je van, ik, dat ik er alles aan zal doen om volgend jaar de titel weg te halen. Dus ik ben erg benieuwd of ze de, zover is gekomen. Goed. Hoe is het trouwens, trouwens met jullie gaan halen bellen? En ons gaan halen bellen. Nou, oh, nou. No. <laughs> nee, ik valt er tegen. We, daar maar niet over. Nee, maar nee. nee. oh. nee, nou, is nee, dat nee, een nee. uitdaging voor de volgende keer als ik kom? Een uh, CFM-team. Uh, ja, uh, nou, volgens mij wel. heb ik iets. Uh, ja. Nee, goed. Je durft wel. wel. Nee, goed. Wij Vanmiddag, komen we wel kijken, Willem. Van, ja, ja, dat is leuk. Vanmiddag, vijf uur gaan we beginnen. Ja, vijf uur iedereen welkom. En ja. Dan beginnen we met inschrijven. En dan staat alles klaar. En dan ik, verwacht ik tussen half zes en zes uur te kunnen gaan beginnen. Ja, en je wordt er een kwart voor nog even door onze collega's gebeld van Entertainment for You. Voor Hartstikke een goed. update van over de gang van zaken. Prima. Nogmaals, heel veel sterkte vandaag. Dank je wel. En we spreken elkaar vast weer voor de volgende voorrondes. Dat is wel zeker gebeuren. Heel veel succes. Dankjewel en dank voor de aandacht. Ja, dankjewel. Jij ook voor je komst. En we gaan Some muziek draaien uit de Euro Breakdown. Hier is Some Nights van Fun. ...van starts bij Talassa. En iedereen is van harte welkom. Achter het gesprek met Willem Arden, ...de rijden we een uit de Eurobreakdown. Dat was fun en some nights. meteen na Fleetwood Mac en go your Way Lex van de Horde met het weer... Deze plaat is te makkelijk voor een raadje plaatje, dus niet zo in die zou je niet tegenkomen daar in dat café aan de hoofdstraat Maar wel lekker voor de radio, joh, de Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Nou, het is half drie geweest, tijd om naar het strand te gaan. Want hij is niet in de studio, hij zal op het straat zitten en Lex van de Goede middag. Ik lekker thuis. Hoor. Ja, dat begrijp ik. <laughs> nou, dan maakt maar één kaartje is leeg, Rob. Oh vandaar, vandaar, vandaar. word ja, ik alles weer overschrijven. Ik denk ik blijf lekker thuis. Kijk, je hebt groot gelijk. En wat hebben we voor uh, raar weer vandaag? Zonnetje, regen erbij tegelijkertijd. En waar is de regenboog? Ja, dat is uh, in deze tijd van het jaar gebeurt dat uh, nog vaker hoor. Dat zullen we wel meer mee, ma mee gaan maken. Oké. Okay. Het, uh, het is nu nog zomer, hè? Nee, het is herfst. Toch? Oh ja, ja, je hebt twee herfst. Ja, nee, je hebt gelijk. Uh, je hebt gelijk. Ja, het is nu nog zomer. De herfst die begint vandaag om 11 minuten voor 5. Kijk, oh, nog steeds zomer. Uh, <laughs> Daar staat uh, de zon recht boven de Evenaar. En het is nu 12 uur licht en 12 uur donker. En uh, de komende maanden wordt het uh, alleen maar uh, minder, minder, minder, minder licht. Oké, okay, dan gaan we het licht weer uh, aansteken. Ja, dat gebeurt dit voorjaar weer, hierom. Ja, ja, gelukkig, gelukkig. Ja, ik, kan er, ik kan er nu al naar verlangen. <laughs> ja, ja. Maar nee, de hangen het, het, het, het, het, boven de Noordzee hangen allemaal kleine wolkenveldjes. En in die in die, in die bewolking zit af en toe wat regen. En uh, ja, daar hebben we <laughs> af en toe krijgen we een buitje. Maar het ziet er naar uit dat het. Uh, de komende uur uh, gewoon uh, droog gaat blijven hoor. Oké, okay, nog een beetje zon erbij. Ja, een beetje zon erbij. Heerlijk. En uh, een matige noord-noordwestenwind en de temperatuur is zich ongeveer op 15, uh, 16 graden. Nou, een mooie zaterdag dus uh, Lex. Ja, een lekkere zaterdagmiddag. Een lekkere zaterdagmiddag. Maar ja, morgen, morgen, morgen is het ook nog weekend. We willen natuurlijk ook een beetje mooi weer hebben. Ja, nou, morgen beginnen we misschien met wat, uh, met wat zon. En dan in de loop van de dag gaat toch wel de bewolking uh, toenemen. En tegen de avond moeten we rekening houden met regen. En ook in de avond gaat het regenen. Dus uh, uh, de ochtend is het dus het beste en de eerste helft van de middag. En dan in de tweede helft van de middag kunnen we regen verwachten. En ook in de avond. En er staat een matige wind. En de temperatuur die is een stapje terug. 14, 15 graden. Oké, okay, wat is normaal voor uh, die tijd van het jaar? Uh, normaal is uh, 18. 18, dus ze zitten er behoorlijk onder. Ja, ze zitten er behoorlijk onder. Maar maandag maken we het weer goed hoor, Rob. Ja, dan gaat ja. iedereen weer aan het werk en dan wordt het weer beter waarschijnlijk. En dan wordt het 20 graden. <laughs> Oké. <Okay. laughs> dank, dank je wel, Lex. Dank je ja. wel. Maar maar uh, het weer is niet mooi hoor. Er is uh, veel bewolking en uh, er vallen buien. En toch met een, uh, met een 20 graden. Maar dat is uh, de reden, is dat uh, die orkaan Leslie, ik weet niet wat ik daarvan gehoord heb. Uh, nee. Ja, nou er is een, een oude tropische orkaan. ...en die is de Oceaan overgestoken... onze richting op... ...en dat is uh, Leslie... ...en die brengt warme lucht met zich mee... ...en de, vandaar dat het maandag warmer wordt... ...maar niet beter. Oké, okay, maar gaat het ja. nog beter worden... ...die dagen daarna? De dagen daarna... ...nou, uh, vergeet het maar... ...de eerste dag, dat is het wisselende rollen. ...en vooral in de middag uh, kans op een bui... ...en een uh, vrij krachtige zuidelijke wind... ...en die trekt... Uh, behoorlijk aan en de, de maximum temperatuur die komt dan uit op een graad of 18 en dat is wel normaal dan hè? ja oké okay. ja en uh, nou, de rest van de week uh, neemt de regenkans er vooral wat af. En de temperaturen die blijven uh, nou, rond de 18 graden hangen. Weet je wat we gaan doen, Lex? We gaan het weer gewoon volgen via jouw website www.meteopagina.nl Moet je door, Rob? Ja, of gewoon even uh, de Twitter gebruiken. Wat, ja, is, wat is je Twitter-account? Het Meteopagina. En uh, je tuin kan natuurlijk, uh, als je uh, niet... Uh, ...geen computers en telefoontjes hebt... ...dan kijk je gewoon eventjes op... Uh, ...op uh, kanaal 40 ...van vier, hè? Oké, okay, dankjewel Lex... ...en we gaan je volgende week spreken... ...weer zo rond half drie in dit programma. Afgesproken, Rob. Hele fijne zaterdagavond En dankjewel, Lex van de Oren. Ja, maar die moest ik helemaal niet hebben. <laughs> Oké, okay, nou is Lex ook weg. Nou, zomaar we maar een plaat gaan draaien. Is Lex weg? Nee, die zit nog onder de knop. Okay. Hier heb je Lex. Hier heb je Lex. Praat maar even met hem. Dag, Lex. <laughs> yeah, I love it. <laughs> okay. <laughs>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 ...die je elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 uur hoort bij CFM. Uiteraard gepresenteerd door Jos van Dam. En dit was Train and 50 Ways to Say Goodbye. De gast in de studio ons is Wendy Moor. Goedemiddag. Wendy, welkom. Hi. Hey, welkom. Dag, Wendy. Welkom in de studio. Hoi. Hoi. Eindelijk maar toch. Want de afgelopen weken was je, kon ik de Zandvoortse Courant niet openslaan. Of ik kwam de naam Wendy tegen. Ja. En nou ben je eindelijk in de studio. Wat is er de afgelopen weken allemaal zo allemaal gebeurd met jou? En dan nou. hebben we het over paardensporten. Ja. Uh, nou, ik heb uh, heel veel wedstrijden gereden. Uh, ja. Zowel op Marienweide in Arnhout. En uh, we zijn uh, eigenlijk heel vaak eerste geworden. En uh, met de regiokampioenschap zijn we tweede geworden. En we zijn kringkampioen geworden. Okay. En zondag zijn we uh, in het HTC Talententeam uh, toegelaten. Ja, daar kom, ik zo meteen, nee, daar kom ik zo meteen. Jij hebt het over wij. Wie zijn wij? Joey en ik. En wie is Joey? Mijn pony. Jouw pony. Ja. Doe jij aan, aan een drafsport? Ja, ik een, doe een aan dressuur. Dressuur? Ja. Dan moet ik dus denken aan, uh, aan uh, Anki van Schrunsven. Uh, ja. Mooi recht op, het, op, op, op je pony. Ja. En daar uh, zijn dus wedstrijden voor gehouden. Ja. Wist je vanaf het begin al dat je dat je dus dressuur wilde gaan doen? Nee, eigenlijk niet. Ik wou eerst uh, toen ik klein was... Uh, wou ik gewoon paardrijden. En op een gegeven moment wou ik de springsport in. Dat heb ik ook een tijdje gedaan met Joey. Maar het vond ik eigenlijk niet zo leuk. En toen ben ik meer dressuurwedstrijden gaan doen. En dat vond ik eigenlijk echt helemaal geweldig. En vond Joey dat ook leuker? Ja. Hij houdt ook heel veel van springen. Maar ja, ik versta hem natuurlijk niet. Maar hij vindt springen wel leuker. Maar dressuur vindt hij ook wel leuk. Maar goed... Dus op een gegeven moment zoveel in de prijzen ging vallen en serieus ja. met de, de dressuur sport bezig was dat val je dan dan val je op een gegeven moment toch op ja en door wie, wie want je bent nu uh, opgenomen in het uh, HTC waar staat dat voor uh, hippies talentencentrum en wat moet ik me daarbij voorstellen bij zo'n is dat een geselecteerde groep uh, ja. ruiters ja en die komen dan die krijgen een speciaal uh, ja we krijgen een trainingsschema en een fitnessprogramma en uh, theorielessen dat zijn dus de beste uit de regio, zo moet ik dat zien. Ja. Maar uh, je, moet, je zit toch nog op school? Ja. En uh, hoe, hoe gaat dat dan? En, en dressuren trainen bij HTC mm -hmm. en, uh, en school dan? Nou, uh, de manege is heel dicht bij school, dus vaak ga ik uh, van huis naar school. Het is eigenlijk een soort driehoekje. En dan uh, um, uit school ga ik meteen naar Joey. Ja. En dan, uh, ja, dan heb ik daar, uh, ga ik daar uh, rijden met hem en trainen. En als ik terug ga, ga ik huiswerk maken, moet ik eigenlijk alweer naar bed. <laughs> Het is wel een geregeld leven wat ja. je dan leidt. Ja, eigenlijk wel. En uh, heb je natuurlijk, voor andere dingen heb je dan geen tijd eigenlijk. Hè? Het is allemaal nee, school en, ja, en, en dressuur en, ja. en trainen. En nu zeker in die speciale klas waar je in opgenomen bent. Ja. Heb je je daar zelf voor opgegeven? Of hoe gaat dat? Nou, uh, mijn uh, trainer Linda, die, uh, die heeft uh, mij opgegeven voor de HC Selectiedagen. Wist jij dat? Ja, ja je ja, ja. Moet, moet natuurlijk naartoe. Ja, nou zij bespreekt dat dan met mijn vader... Uh, of we dan kunnen ja. En dan wordt het aan mij verteld uh, En uh, of ik dat wil nou, Dat wil ik natuurlijk heel graag Dat en... lijkt mij wel ja <laughs> Wie wil dat niet als je zo, ja. zo serieus met je sport bezig bent Zoals jij dat bent mm -hmm. Dus je bent op een gegeven moment ben je opgegeven En moest je voorrijden waarschijnlijk ja. En hoe ging dat, had je dan niet die zenuwen in je keel Nee eigenlijk niet, ik ben eigenlijk nooit echt zenuwachtig Voor wedstrijden oké okay. Want ik vertrouw Joey gewoon helemaal Dat hij het goed doet ja. en, uh, Dan ben je eigenlijk helemaal niet zenuwachtig je jullie zijn echt een, een, een duo, hè? een ja. stel met z'n tweeën. Ja. En dat, dat is heel belangrijk, ook in de dressuur natuurlijk. Ja. Want... Voelt hij jou goed aan? Dat moet wel, anders dan je ja. in de prijzen natuurlijk. Ja, klopt. Maar dat is nogal wat wat je aan prijzen gewonnen hebt. Ja. Al was het wel met bloed, zweet en tranen. Af en toe las ik ook ergens in de krant. Ja, klopt. Maar goed, het is allemaal goed gegaan. Ja. En wanneer begint die speciale klas dan? Uh, nou, ik ga, uh, maandag uh, gaan we uh, daarheen. Uh, zonder Joey nog. Dat is s avonds. En dan krijgen we allemaal informatie. En uh, dan krijgen we het rooster. Dus ik weet nog niet precies wanneer het gaat beginnen. Maar in ieder geval maandag krijgen we dat te horen. Goed, je krijgt dus, uh, je gaat dus een dressuurtraining, die speciale HTC-training. Daarnaast blijf je gewoon naar school gaan. En hoe lang is dat traject? Is dat een twee jaar, drie jaar? Een jaartje. Nou, een jaartje. Maar ja, een, dat is, jaar, een maar jaar. Dat is behoorlijk intensief. Ja. En over, na, na dat jaar wordt het dan weer geher heet dat met een duur woord. Ja. Dan gaan we wel eens kijken wat voor rapportcijfers je hebt. Ja. Nee, dan moet je weer opnieuw meedoen en dan moet je weer tegen de andere meiden strijden. En jongens natuurlijk, die uh, ook uh, HTC-talent willen worden. Ja. En dan kun je opnieuw uitgekozen worden. En dan kan je deze wel met een jaar verlengen. Ja. En, maar ga, ga je dan ook uh, landelijk wedstrijden rijden? Of internationaal? Ja, ja, of is het nog nationaal? Ja, gewoon nog nationaal. Oké. Okay. Ja. Te snel gegaan dan op een gegeven moment, ja, hè? Ja, klopt. Heel snel, ja. Uh, ja, niet te snel hoop ik voor je. Nee. Maar uh, je gaat er vol tegenaan bij het HTC. Ja. Uh, wij wensen je van namens CFM heel veel succes. Dank u wel. En uh, hou ons op de hoogte, hè? Ja. We blijven hier volgen hoor. Ja, dat zal ik doen. Top dat je er even was. Hartstikke Dank je leuk. Wel. Dankjewel, Winnie. Lekker lekker. Boom, boom. met haar Paardrijsport. En van Paardrijsport gaan we over naar het voetbal, want dat gaat natuurlijk ook gewoon door. En voor de wedstrijd van vandaag is aanwezig in uh, Zandvoort, Jap Veres. we spelen vandaag tegen DVVA, als we het allemaal goed ja, hebben. Inderdaad. ja dat klopt, uh, heer, goedemiddag trouwens. Goedemiddag. Bij een, ja eigenlijk op dit moment een grote sportpark is uh, een half uurtje geleden wel anders geweest. er komt er echt toch wel een redelijk bakje water naar beneden. Maar had je ook zon erbij Joop? Ja, maar ja, dat is het raar hè. Ja, mooi, hè? Uh, het regent bestonden, is het kermis in de hel. zijn mijn vader altijd. <laughs> mooi, kruis. Dus dat is het tweede. Maar um, ik, ik weet dus niet eigenlijk, want dit is dan een kunstgrasveld, hoe dat de bal reageert op een nat veld. Ik weet dat op een, een normaal grasveld, normaal tussen aanhalingstekens, daar gaat een bal veel harder, die schiet door en zo. En ik weet niet hoe die, die reageert op dit zeld. Ik weet ook niet of onze eigen spelers het weten. Ehm... Um, Voorlopig uh, is, uh, is er nog steeds 0-0. Laat ik er even mee beginnen. Zandvoort heeft ten opzichte van vorige week een, een, een, een verandering ondergaan. Op de rechtsachterplaats staat nu uh, Paul van der Oort in plaats van uh, uh, Chris Dulgen. Chris Dulgen is er wel, die zit op de bank. Ik, ik weet niet of dat uh, een aanleiding is geweest voor uh, Pieter Keur om, uh, om uh, een, een, een, een wissel te doen vanwege die laatste wedstrijd. Maar voorlopig uh, staat Paul van der Hoort op de rechterachterplaats. En dat is eigenlijk de enige verandering. De rest is van het, uh, compleet. Uh, Boy de Vet is er natuurlijk. En ja, een, een, een hele belangrijke man tegenwoordig is natuurlijk Boy Visser. Die, uh, die al, uh, nou, ik geloof, iets van 6 of 7 zijn naam heeft staan in dit korte seizoen nog maar. Vorige week heeft hij er twee gescoord. En... Um, Jan Zonneveld, die heb ik niet gezien. Ik weet ook niet of hij er überhaupt is. Die heeft uh, vorige uh, twee of drie doelpunten gemaakt. Maar ja, die heb ik nogmaals, die staat in ieder geval niet in het zelf. Die heb ik dus nog niet gezien. DZVA Dit is een, een vereniging in Amsterdam. Die, eigenlijk een studentenvereniging. En dat zegt eigenlijk alles. Want als de vereniging heeft, de ene week of de ene jaar heeft het hele goede spelers. En de andere jaar zijn het een stuk minder. En deze VJ is dus eigenlijk ook een, een vereniging die regelmatig tussen de eerste en de tweede klasse switcht. Vorig jaar zijn ze weer teruggekomen. Jaar daarvoor waren ze gepromoveerd, waren ze kampioen. En daarvoor was het ook weer terug en weer naar die eerste klasse. Een gevaarlijke vereniging. Met twee broers die zijn eigenlijk min of meer de, de, de speel van de, van de club. Uh, de ene is centraal 8, de andere is centraal spits. En die zijn, zoals uh, een van de toeschouwers zei, zo ze lijken het ook 3 meter. Nou, ze zijn inderdaad heel erg lang. Eerst is dus gevaarlijk, moet je mee oppassen. Met name natuurlijk in de, vereen, in de verdediging. Want uh, uh, zo'n lange man die heeft uh, gauw de bal op de kop liggen. En die wordt er dus ook regelmatig behoorlijk voorgezet. Uh, even kijken, we hebben nu gespeeld uh, een minuut of 20. De klok staat niet aan, dat vind ik wel jammer eigenlijk. Uh, is het is je nog de 0 Samport speelt uh, mensen tijd op de helft van DVVA. En uh, dat gaat dus goed. Nu een aanval over links. Timo de Reus krijgt die bal voor. En uh, daar kan net Boyer Visser niet bij komen. En die bal gaat 4-5 van, van de verdediger over de zijlijn. Samport mag gaan gooien. En dat gaat Billy Visser doen aan de linkerkant van het veld. Dus want Billy is uh, linksachter en die gaat heel rustig naar die bal en pakt hem nu op en gaat hem dan ingooien en dat doet hij dan richting even kijken, Timo de Reus uh, nee, niet Timo de Reus en gaat richting uh, even kijken nou, zijn eigen broertje, richting Boy maar die verliest de bal, is gewoon de uitval van uh, DVVA DVVA, de helft van Sam twee verdedigers, twee aanvallers, het wordt gevaarlijk en daar is een buitenspel geplacht en geploten goed opgepakt door de scheidszetter want dat is inderdaad buitenspel Voorlopig uh, nog steeds 0-0 bij tegen deze VA. Ja. En straks komen we graag nog even bij je terug. Oké, okay, dankjewel Jan Fres. In de volgende uur, uiteraard, veel meer voetbal. zijn back to black. Alweer het ene laatste plaatje was dat Albert Jan in en Tijd vliegt voorbij. Maar zo dadelijk zijn we er nog twee uur lang met Zandvoort op zaterdag. En daarin heel veel informatie. Waaronder het voetbal en het circuitpark Zandvoort. Graag tot zometeen. Als het golf, dan golf het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt de dagen, duurt de duren. Als het golf, dan golf het goed. Of dat goed, niet te sluiten, niet te sturen, duur te dagen, duur te duren, als het, komt, dan komt het goed dan god ervoor. Op de mooiste zomeravond, bij de ondergaande zon.